Nieuws, 11 Uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. De Britse ex-prins Andrew mag vanavond thuis slapen. Maar het onderzoek tegen hem loopt nog wel. Vanochtend werd hij in zijn huis in Norfolk gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij gevoelige informatie doorspeelde aan Jeffrey Epstein. Andrew zelf ontkent dat, maar zegt mee te werken aan onderzoeken. Er wordt nog steeds gezocht naar twee verdachten van een schietpartij... vanmiddag in Rotterdam-Delfshaven. Een man van 34 werd na een ruzie op straat neergeschoten en overleed later. De daders zouden er in een zwarte auto vandoor zijn gegaan. Verder vandaag in het nieuws. De man die zou zijn doorgereden nadat hij een hardlopende vrouw had aangereden... heeft zich gemeld bij de politie. Gisteren deed de vader van de vrouw een oproep bij Hart van Nederland. Ik zou willen zeggen tegen de bestuurder, joh, uh, meld je. En, uh, ik, ik heb helemaal geen vrok tegen die bestuurder. Maar wees een vent een uh, meldje gewoon bij de politie. Ja, of deze oproep hem voor de, over de streep heeft getrokken, dat is niet bekend. De vrouw ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. En er is kritiek op Duitse plannen om de Olympische Zomerspelen in 2036 te gaan organiseren. En dat heeft alles te maken met de Spelen van 1936 in Berlijn. De Natie's gebruikten die als propagandashow en daarom vindt onder meer de Duitse president het ongepast om precies 100 jaar later weer de gastheer te zijn. Dan heb ik het weer nog voor je. Het kan weer een graadje vriezen vannacht. Morgen begint de dag met regen of zelfs natte sneeuw. En het is dan 3 tot 9 graden. En tot zover het 58 nieuws. Eva, dankjewel. Krijgt de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen? Wel twee flitsers: de A2 richting Maastricht bij Beek 245.7. En de A9 richting Diemen bij Oudekerk en de Amstel, Hekte 22.2.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 meteen jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Eerst hoor je marshmallow en jelly roll Dit is holy water. Be the same with you, gone. Crack another can for the lost. One's fallen. One tear for the broken.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 De tijd om daarin zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Als dat in 90 seconden lukt, ga je er sowieso van door met het 5-8 -goody pakket En er is ook een B-klassement, Eva. En ja, dat is wel een B-klassement met een lagere score dan normaal. Ja, gemiddeld heeft de winnaar van de quiz over vandaag 11 vragen goed. En uh, Kevin staat nu bovenaan met zeven goede vragen. En daar is helemaal niks mis mee. Maar daar kan je dus nog best wel makkelijk over overheen. Ja, en dat gaan we proberen toch, Ellen? Ja, zeker. Goedenavond. Ja. Goedenavond, Ellen. Uh, als jij jou uh, donderdag een cijfer zou moeten geven... wat voor cijfer zou het zijn? Uh, nou, uh, een tien, denk ik. Oh. Waarom een tien? Nou, uh, ja, wij komen net... Uh, ik ben met mijn moeder. Wij komen net terug van de Jan Dino-show. Oh, wat leuk. Uh, dit was heel gezellig. Ja. We hebben het dan nu in de Mac en nu met jou aan de telefoon. <laughs> nou, wat gezellig Ellen. Uh, nou ja. wacht, wacht nog heel eventjes met uh, die hamburger naar binnen werken. Je moet nog ja. even aan het werk. Um, ben je er klaar voor Ellen? En, en dan moet ik jou natuurlijk eerst nog even vragen. De kwalificatievraag was. In welke provincie ligt Heerenveen? Nou, Friesland natuurlijk. En dat is hartstikke goed. Dan de laatste vraag. Ben jij er klaar voor? Ik denk het. Dan gaan we beginnen. Vandaag is bekend geworden dat Karen Damen... een van de nieuwe juryleden is van Got Talent. In welke bekende muziekgroep zat deze zangeres? K3. Mariska Bauer reageert op het vermeende slippertje... van haar man met Sineke. Hoe heet Mariska's man? Hans uh, Bauer. Frans Bauer. Uh, Bauer? KLM-medewerker Sander gaat viral op TikTok. In wat voor soort voertuigen vervoert KLM-passagiers? Eh, uh, oké. Is goed, hè? Bekende passagiers moeten een slang meedragen in het tv-programma No Way Back. Wat voor een soort dier is een slang? Zoogdier. Kees van der Spek deelt online dat hij pech heeft in Turkije. Wat is de hoofdstad van Ankara? Sorry, van Turkije. Nou goed, die krijgen van mij bij deze. <laughs> Bill Gates zegt een toespraak af omdat hij in de Epstein-Vel staat. Welk computerbedrijf heeft Bill Gates opgericht? Microsoft. Microsoft. Angela Schijf vertelde dat filmen van het nieuwe seizoen van Flikken een uitdaging was. In welke stad wordt deze serie opgenomen? Kandidaat Ellen heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Pas. Brooklyn Beckham is gespot met een horloge van zijn vader, ondanks de ruzie tussen de twee. Wie is de bekende voetballer van vader, Brooklyn, ja, vader van Brooklyn Beckham? David Een Brit stel krijgt 10 jaar cel in Iran vanwege spionage. Wat is de naam van de bekende spion die bekend staat als 007? James Bond. Cool. Oeh. Ewan. Hey Je ging wel lekker. Ja. Oh. Ja, bovenaan het klassement staat Kevin op dit moment. Met 7 vragen goed. En Ellen die had er 8 goed. Ja! Yeah. Wow. winnaar! Lekker! Da -da -da -da. Ja, ja ja ja gewoon 100 euro verdient vanavond terwijl je bij de Mackie zat. Oh, ja, ja, ja. Nou, ik heb het jullie ook wel gegund hoor. Jullie klinken zo gezellig daar, hartstikke mooi. Nou, het is een elf geworden denk ik deze donderdag. Ja, ja toch een elf. Ja. Hey, de 100 euro komt jullie kant op en nog een hele fijne avond samen. Dank je wel. Dit is nieuw bij 538. Calvin Harris, release the pressure. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. We op 5 uur in de avond show. Dune Rosé en Bruno Mars.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 Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoe.nl. 5-3-8 Jordi Zo in het nieuws: de truc om een kind lang stil te krijgen. Ja, echt eerst zomer.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 Daarvoor forget je op 538. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met wel Eva Floon aan mijn zijde. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws... over dingen die kinderachtig zijn. Ja, er blijkt namelijk nogal een bijzondere manier te zijn... om peuters zoet te houden. De meeste mensen zullen ze spiegelgoed of een iPad geven. Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu... dat je ze beter een onverwacht voorwerp kunt geven. En dan noemen ze bijvoorbeeld uh, de garde. Die je in de, in de keuken gebruikt om dingen op te kloppen. Yeah. Want doordat ze dat niet kennen... Uh, zijn ze er vaak langer door uh, gefascineerd. Blijkt uit onderzoeken. Oh. Ze hebben allemaal proefjes gedaan. En uh, daarnaast kan het ook hun hersenen stimuleren. Uh, als een Regelmatig nieuwe dingen in handen krijgen die ze niet kennen. En zo'n garde is natuurlijk, ja, als je het niet kent en niet kookt, een vrij uh, interessant object. En voor je het weet staan ze voor je te koken in de keuken. Dat zou wel lekker zijn. Nou, dat zou <laughs> Ik zat even te kijken: van, is dat dan ook wel uh, het meest verkochte speelgoed geweest ergens? Maar dat is niet. Uh, het meest verkochte speelgoed van 2025 ja? was. een dino op wielen van Duplo. Een dino op wielen? Van Duplo. Oh, enig? Ja. Ik ben blij dat ik huisdieren heb. Hoef ik me hier niet je zorgen om te maken. Nou, die moeten toch ook vermaakt worden? Ja. ja en we gaan, die hond een garde geven. Ah, ik ga het morgen eens even Ja, proberen. het test dat is. <laughs> of, dat, of je daarop aanslaat. Ja, kijk even wat die <laughs> gaat doen. Dankjewel, Eva. Vijfde avondshow met Antoon zometeen. Maas Smit komt er ook aan. Drive safe. Naar Major Laser, DJ steek: Dit is Leon.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 She is gone fall and hell might just voel het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zocht voor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloofd had, heb ik gedaan. Toch is het bloot waarom verder te gaan. Dus ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan.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 Anton, en tot het eind van mei hoor je op 5 uur. Ja. Floris Modena, goedenavond. Ja, sorry, ik moest een boertje laten net oh, zo. Hé, hey, Getsie, wat een naar begin. Hé, wat, wat ruik ik? Wat oh, ruik oh, ja, ik? Nou, zo erg is het ook niet. Ja, goede jongens. Goedenavond. Heb je nog uh, roddels, nieuwtjes? Ik heb het altijd idee, Floris, dat jij in vier verschillende tijdzones leeft. Want je krijgt altijd alles mee. Ik heb het gevoel dat jij in dit pand op ieder mogelijk tijdstip rondloopt. Terwijl je dan ook gewoon ja. zo meteen van 12 tot 3 programma maakt. Maar... Ik heb niet echt roddels opgevangen. Nee. Jullie? Nee. Ja, dat... Hebben hmm. nog wat. Uh... Hmm. Hmm. Nee, nee, niet echt eigenlijk. Het begint een beetje saai te worden hier. We moeten. Er moet, moet, weer er wel, er nou, moet het... iemand weer een affaire ja. krijgen met iemand of zo. Uh... Ik heb nog wat. Maar dat kan eigenlijk niet op zender. Heb je gehoord dat. Jordi was flauw. En dan het geluid uitzetten. Suffert. <lacht> dat was een grap. Heb ik niet gehoord. Wat je net zei heb ik ook niet gehoord. <lacht> <lacht> okay. Zo erg ben ik hier uh, onder. Zullen we het dan even hebben over wat er zo meteen tussen 12 en 3 weer staat te gebeuren? Zeker. Je winterjas. Dat is zo'n dat is ding wat je nu echt, echt nodig hebt in deze dagen. Het is dus een <lacht> Maar dat ding dat, dat begint toch zo richting het einde van de winter te ruiken. Toch? Ja. Ik ga een geurtjes in zitten. Ik heb een oplossing zometeen. Oh. Nou, kijk eens aan. Voor huishoudelijke tips ben je ook bij Floris Molenaar op het juiste... Uh, Ik opgevangen hoe je je jas schoonmaakt. <laughs> ja. 5 uur 8, de avondshow met zometeen nog Pitbull, Christina Aguilera, feel this moment. Nou, folks belong. Morgan Wallen, I had some help. I call it life. One day in Tokyo, long way from them hallways, it was O's and O's, they counted, always, real fat, all day, now baby, we can party, oh baby, we can party, she read books, especially about red rooms and tie-ups, I got a hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up, it's nice to meet you. but time is money, only difference is I own it, now let's stop Tam and enjoy this moment. one day.